Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. Ouders gaan meer betalen voor de kinderopvang. Dimensionair minister Rauwvoet verlaagt de toeslag voor kinderopvang omdat de tekorten weer oplopen.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 Morgen verandert er niet veel. Na het weekend meer zon en het wordt geleidelijk warmer. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. live. Met, Met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, u bent weer verbonden met Goedemorgen Zandvoort, rechtstreeks vanuit Hotel Hoogland. En uh, het is mooi weer, maar het is hier ook gezellig. En de koffie wordt met uh, ruime hand geschonken door Yvonne Roosendaal. Dus kom langs voor een kopje koffie. Uh, ben Zonneveld, mijn mede-presentator. Uh, wij gaan zometeen praten met uh, Willem Paap en met Astrid van der Velde, Want er zijn Zonder. vragen... Huh? Zonder euh. Dag Astrid, Komt. ga eerst even lekker Astrid. zitten, Astrid. Jongen, jongen, jongen. <laughs> ze is nog niet Want binnen op de commentaren. alweer. Er zijn vragen gesteld <laughs> door onder andere <laughs> Willem Paap en uh, Jerry Kramer over de Kei, de Woonstichting. Daar gaan we straks over praten, wat ze daar precies mee bedoelen. Dan om vijf voor half elf, vijf half twaalf, is uh, Patrick Verhey hier aanwezig, piloot van de KLM. En die gaat zijn ervaring vertellen. Hij heeft ook alles ganzen in zijn motor gehad. Wat hij dan moet doen en hoe hij dat dan doet. Om toch veilig aan de grond te komen. En tenslotte uh, gaan we om tien over half twaalf praten. Met Wilma Kok en Monique Schraven. Van, uh, Monique Schraven is van de gemeente Zandvoort. Over verstandig zonnen. Uh, en dat is toch wel nodig met dit zonnetje. Ja, ik heb hier ook een, een dingetje staan voor ze. Dus we kunnen daar gelijk commentaar op leveren. Uh, je weet dat... Uh, de kankerfonds dit jaar ook daarop uh, op actie voert. Er wordt te weinig gesmeerd. Nou, wij moeten ons meer insmeren buiten. Er is olie zat. Er komt steeds meer olie uit de bodem omhoog. Als u daar een we beetje van. In... Geen olie ja, oh. dat, dat is nou juist een van de dingen die je niet moet doen. Oké, okay, maar... dankjewel Astrid. We gaan eerst naar de muziek luisteren. moet je dat doen aan tafel zijn geschoven. Astrid en uh, Willem Paap. Willem, jij hebt uh, vragen gesteld uh, aan het college van BNW. Dat klopt. Goedemorgen iedereen. Uh, Willem, uh, we gaan even terug naar de basis. Een aantal jaar geleden hadden we hier in Zandvoort de woningbouwvereniging Eendracht Macht EMM. En dat was een uh, goed lopende organisatie, dacht ik. Uh, die uh, de vele huurwoningen beheerde, nieuwe woningen bouwde... Uh, Heel Noord, kan je haast wel zeggen. Ja, grotere centrum, ja, Centrum, Oud-Noord, Nieuw-Noord. Maar op een gegeven moment was het noodzakelijk, en ik snap nog steeds niet waarom, dat EMM fuseerde, zeg maar, werd verkocht aan uh, de Kei uit Amsterdam. Ja. Waarom was dat? Ja, waarom was dat? Nou, die uh, vraag uh, wil ik nog gaan stellen. Uh, ik heb gehoord dat we 5 juli als raadsleden een uh, avond uh, met de Kei hebben. Ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, hoe het nou gekomen is uh, dat Zandvoort voor de Kei heeft gekozen. Maar weet... wat, was, wat was de reden? Was de EMM uh, te, te klein geworden? Nou, de EMM uh, financieel... had uh, waarschijnlijk financiële problemen. Voor zijn dus, nieuwbouw? Dat was niet waarschijnlijk hoor Willem, dat is zeker ja, weten. Ja, ja, ja, zeker, maar eh. laat ik het even eh. houden. Heus... Ze nee. moesten uh, leningen aangaan om... Uh, in geval te wat plegen? Ze... Nou, nee, nee, nee, om renovatie te plegen wat moest van het Rijk ja. He, je hebt uh, brandwerende zaken moesten gebeuren. Nou, daar is gewoon geen geld meer voor. Nou, toen hebben ze, uh, dacht ik, een, een bepaald bedrag gekregen om dat in ieder geval af te ronden. En uh, met de mededeling uh, dat ze moesten kijken uh, naar een fusie met een andere woningbouwmaatschappij. En dat was het en, einde uh, van de EMM. En dat was het einde van de EMM, dat heb ik ook altijd gezegd. Ik zei, dat is, dat, dat is geen uh, fusie of samenwerking. Nee, dat is gewoon uh, einde AMM, uh, ja, een soort verkoop uh, van de EMM naar. Maar Willem, dan komen de, uh, kom je in Amsterdamse handen terecht en, ik die mensen, en die mensen kennen de Zondervoeters niet. Nee, juist. En, ik was er en ook helemaal gegeert. niet blij mee. Ik dacht, nou, ze kiezen wel een, een pre wonen of in ieder geval uit deze regio. En tot mijn uh, grote verbazing en tot mijn schrik eigenlijk uh, is er voor de kei gekozen. Uh, wat ik ook gehoord heb in die tijd, is dat het bestuur van de EMM uit, uh, niet uit huurders uh, vaak bestonden, maar gewoon mensen die koopwoningen hadden. Dus die eigenlijk helemaal geen bindingen hadden met uh, de huursector. Ja, maar dat was vroeger ook. Ja, Dat Ik, was vroeger ik heb zelf rook, maar ook ik, ik vind in het bestuur dat, uh, van de EMM gezeten. Ja, ik vind dat gewoon belachelijk. En... Het woord, kijk, je huurt. Dus het houdt in dat het bestuur uit huurders moet bestaan. Ja, er is wat voor te zeggen. Maar als die niet komen, dan staat iemand met een koopwoning op en die zegt, ik ga die belangen wel behartigen, ja, meneer Jouwstra. Nee, nee, nee, nee. Wij werden benoemd door het bestuur van de EMM en die zocht gewoon mensen aan. En er zaten meneer Bosman in, de mm -hmm. oud-secretaris en, en Schouten zat erbij en noem maar op. Uh, ja, maar dat, dat was een soort een van de molen, Ab van de molen. <laughs> van <der> molen <laughs> ja, ja. En, ja, ja. Uh, Misschien is het zelfs maar beter hoor. Dat uh, juist diegenen die de belangen behartigen. niet zelfhuurder zijn. Dan oh, zou je belangenverstrengeling kunnen Nee, kuren, nee, dat ja. heeft niks met belangen. Nee, het, het ging te maken. om het besturen. ging. Dan heeft alles ja, belangenverstrengeling. Ja. Het ging om het, het besturen. Dat is gauw, dat weet je. Maar goed, uh, we zitten nu in een andere situatie. Ja. De Kei komt naar Zandvoort. Ja. we krijgen een hele aardige vestigingsmanager. hier in Zandvoort. En toch gaat het mis. Ja. Klopt. En het gaat goed, mensen, want je hebt vragen gesteld: de kei die uh, exorbitant hoge salarissen, directeuren worden eruit gegooid, uh, mensen worden ja. eruit gegooid en ja. dat slaat door naar Zandvoort. Ja, nou, nou ja, uh, ze doen grond aankopen en dergelijke, uh, wat helemaal niet gezond is voor een uh, sociale woningbouwvereniging, uh, of stichting heet het hè. Jij, je, je, hoofd, uh... je, je hebt de vraag gesteld, bijvoorbeeld het terrein van de Kurodex. Ja, ja. Dat is uh, gekocht door de KEI. Ja, en ze uh, gaan nu verkocht te hebben aan een projectontwikkelaar. En als een racewagen is weer verkocht aan een projectontwikkelaar... Nou, ...dat riep toch cijfer naar, uh, naar, naar geld. He, van uh, Geld verdienen snel. De KEI heeft al helemaal niets meer. He. De port is ook leeg bij de KEI. He, het was niet alleen maar de EMM uh, die niks <kwijnt> meer had vroeger... ...maar de KEI heeft ook niets meer. Wordt ook uitgezocht. Hoe is het nou gekomen uh, dat de Kei uh, ook uh, financieel uh, aan de afgrond staat? Ik heb gekeken op internet of ik erachter kon komen. En, uh, ja, er zijn nog onderzoeken bezig, uh, wat ik weet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nou gekomen is, dat de Kei nou ook zo uh, verschrikkelijk uh, aan de afgrond staat. Ik hey, kijk even naar het ze. Ik heb ja, net gezegd, die Corodex. ja. Dat wordt dus onderhands eventjes tussen de kei doorverkocht aan een project. Ja, maar. ik denk dat er heel wat anders aan de hand is. De kei <coughs> dan, is opgekocht. Maar die grond is zo verschrikkelijk <coughs> vervuild. Dat ja. kost heel veel geld om dat uh, straks te saneren natuurlijk. Hè. Nou, dat ik denk de... dat dat een heel groot punt uh, is Maar geweest dat wisten om, toch? Uh, nou ja, hoe dat erg is eigenlijk... vervuild? Uh, ja, waarschijnlijk niet. Als je dat terrein aankoopt, dan ga je het wel Dat ja, wel, maar... Of er veel gif in de grond zit of niet. Nou, dat weet ik. Ja, nou ja maar de kei waarschijnlijk niet. Anders had je dat toch niet gedaan. Betekent ze weten het niet omdat ze niet uit Zandvoort komen? Denk het, weet ik niet. Je Kijk, noemt... dat, dat, dat, dat zal ik ook vragen aan de 5 juli. Die noemen ook mogelijk? de Sofia weg? Ja. Complet? Ja. Nou, in de prestatieafspraak staat duidelijk: eerst bouwen, dan slopen. De Kij doet het andersom: eerst lopen, dan bouwen. Dus dat klopt al niet. Zo zijn er meerdere zaken uit de prestatieafspraken van uh, buurtcommissies uh, en dergelijke, hè, dat er daarop ingezet moet worden. Nou, in de plaats uh, dat die opgericht worden, worden ze afgebroken, omdat de kei afspraken maakt en uh, even later zegt, nou die afspraken hebben wij niet gemaakt. Zelfs is dat uh, op film vastgelegd, dat ze bepaalde afspraken maakt uh, en een paar dagen later hebben ze dat uh, nooit gezegd. Ik ben blij dat het op film staat. Dus ja, ze, ze, ze draaien heel veel. Zo, zo, zo, Wat betekent het concreet voor de Flit? Nou, Sofia ja, nou ja, er is nog geen bouwvergunning en niks afgegeven, dus... Uh... Maar de bewoners hebben wel al een brief gehad? Die hebben, ja, die worden gesommeerd om eruit te gaan. Dat klopt. Nou, uh, parkeernorm, Flit. Heb jij die brief gelezen dan, Wim? Welke brief? Die hun dan ontvangen zouden hebben dat ze gesommeerd worden om eruit te gaan. Ik heb andere ja, berichten ja, ja, ja. gehoord dat, nee. ze, dat ze verteld is dat er bouw gepleegd gaat worden. Ja, maar. en dat ze eruit moeten. Ja, met haar tijd. Niet, niet nee, het nee, want er zijn er al heel veel uitgegaan. Ja, maar dus, ja, goed, ze gaan dus, ah, andere nee, woningen. Nee, nee, kijk, kijk, ik probeert gewoon druk uit te oefenen op bewoners. Hè, om er zo snel mogelijk uit te gaan. Want die kraakt erin voor, voor een appel in een ei. Hè, dus, dus, er zitten nog oude bewoners in. Die betalen er wel weer de volle pond. En dat is niet alleen, uh, dit speelt niet alleen uh, bij de sofia Flit. Maar ook in Oud-Noord. Want die kraak betalen 100 euro per maand. Je hebt het al 400, 500 euro. <coughs> nou, dat is dus... twee jaar. Ja, nou, dat klopt dus al niet. Hè. Buitenlandse mensen die er voor niks in zitten. Is dat allemaal met toestemming van de kei? Ja, dat neem ik aan van wel, hè, want het zijn woningen van de kei. Hmm. Wat, wat is de invloed van de gemeente hierin? Wat nou, kan he, de gemeente doen? Ik denk, uh, de invloed van de gemeente is heel weinig natuurlijk. Hè. Kan de, kan de gemeente daar wat aan doen eigenlijk? Nee, ja, heel weinig. Nee, de gemeente kan uh, feitelijk Hiks? alleen uh, aanspraak maken op de prestatieafspraken. Oké, okay. En gaat ja. de gemeente maar wat goed, dat, doen? Maar dat, goed, dat is natuurlijk ja, ja, dat is... redelijk vrijblijvend. Hè. Ik bedoel, het is een autonome stichting. En... Ja. Dus de gemeente ja. kan zeggen, foei, foei, foei. En dan gaan ze over tot de orde van de dag. Nou nee, de prestatieafspraken zijn ondertekend. Dus de CAI heeft eraan verplichtingen. Ik ga even naar het sociale uh, factor verder. Ja. Dat betekent dat het... Uh, het, het de KEI-kantoor, het EMM-kantoor aan de Thompsonstraat, dat betekent ook personele consequenties daar. Ja, 21 mensen uh, waarschijnlijk eruit. Dat houdt in uh, dat er niemand meer overblijft, dus het zal gesloten worden. Dus de binding KEI-Zondvoort uh, zal straks uh, in ieder geval niet meer zo aanwezig zijn als nu. Eh, omdat het kantoor denk ik toch wel uh, in de toekomst gewoon uh, dicht gaat. De KEI spreekt het overigens tegen hè? Ja, maar, ja als je als gaat zeggen van 21 mensen eruit, wie zitten er dan nog in? Nou, zij uh, hebben in de krant laten zetten, door middel van de woordvoerster, dat er voorlopig nog geen sprake is van, uh, van vermindering van personeel. Nou, dat, dat, dat is nog maar de vraag, want ze hebben gereageerd dat er nog intern gesproken moet ja. worden op de eerste signalen van wat, dat er, er wel 21 uitgingen. Mm -hmm. Dus het komt toch wel zuiver van hun uit. Nou, maar volgens mij en, en, nou, dus... en nu schijnt het in één keer weer anders te zijn. Nou, dat is de kei, dat draaien. Maar dat wordt dan een heftige uh, uh, 5 juli, of niet? Dat denk ik wel. Ik heb er juist al uh, wat vragen voor. Ik wil even aan het GBZ vragen, bij monden van Astrid. Hoe denkt jullie partij daarover? Over deze hele materie. Over de hele ja, wij hebben eerder al in vergaderingen aangehaald dat we het belachelijk vinden dat er dus nu een subsidieaanvraag ligt. Uh, die is Maboor. ingezonden die is vrij, om de openbare ruimte daarin uh, te gaan richten. Hm. En dat ga je dus aanvragen. Dan ga je, dus... je moet het zo zien. Voor iedere euro die je dan als subsidie krijgt. Moet je er zelf 16 uitgeven. Dus het betekent dat we een behoorlijke investering in dat gebied gaan doen. Daar wordt straks geld voor gereserveerd. Ja. Terwijl we nog niet eens zeker weten. Of er überhaupt bouw gepleegd gaat worden. Want de, de financiële situatie bij de KEI is zo verschrikkelijk ongezond. Dat ik het niet zie gebeuren. Dus ja, het, het zijn zaken... Je, je moet er eigenlijk geen cent aan willen uitgeven op dit moment. Ik denk dat je op die manier als gemeente zijnde wel aan de noodrem kan trekken. Door te zeggen: van ja, jongens, uh, zorg maar eerst dat je je zaakjes op orde hebt. voordat wij jullie bouwplannen überhaupt oh, gaan goedkeuren. Goed maar op dit moment zijn ze uh, wat... in het louis davis druk bezig uh, ja, met nee, Wat even, betekent dat met die woningen? Nou, maar even terugkomend, heel uh, snel even op de Sofia-weg. Uh, ja. uh, wat de kei wil. Die wil dan natuurlijk gaan bouwen. En die zeggen van uh, een parkeernorm van 1,8. Uh, ja, dat willen we niet, want dan kunnen we te weinig bouwen. Dus wij willen een parkeernummer van 1, 1,2. Terwijl iedereen weet dat je 1,8 nodig hebt. Juist, juist. Minstens. Minstens, ja. ja. Maar tegen, kijk, tegenwoordig maakt het allemaal niet zoveel uit. Of je nou uh, iemand een koopwoning heeft of een huurhuis. Vaak hebben we minstens twee auto's. Hè? Het is niet meer net zoals vroeger van iemand in een huurhuis heeft, maar één auto. vol. Nou, zelfs meer dan twee eh, auto's, misschien. want de twee, uh, jonge lui uh, die nog thuis wonen hebben ook snel een auto. En, ja, maar goed. Graag. Ze maar, moeten nou. wel thuis wonen, want er zijn 1, geen betaalbare woningen. Nee, ja, Maar goed, 1,8 is gewoon een normale parkeernorm die je ja. gewoon echt nodig hebt. Anders gaan we precies hetzelfde krijgen als in Duinwijk. Eén groot probleem. Nou, dat, dat moet je niet willen. Ik kom weer terug op de kei. Wat betekent dat nu voor Louis Davieskering, waar ze druk bezig zijn? Niets. Niets? Nee. Wat betekent dit voor de huurders hier in Zandvoort die een woning hebben van de Kei, EMM, uh, met onderhoud? Uh, er is opeens lekkage. Uh, wie moet ik nu bellen? Iemand in Amsterdam? Nee, nou, je belt gewoon naar de Kei. Dat is een uh, dus, dus het Zandvoortse telefoonnummer nog, wat vroeger wij EMM nog hadden. He. Ik heb het ja, dat hij al doorgeschakeld staat. En dan, in dan word je doorgeschakeld naar Amsterdam, denk ik. En dan krijg je de technische dienst. En, uh, de, maar, maar dat gaat wel goed. Ik heb het zelf bij de hand gehad. Dat is niet zo'n probleem. Die service die blijft. De, de, die zult, dat zou wel moeten natuurlijk. Hè. Ja. Maar het gaat erom, bij onderhoud, wat er nu dan gebeurt... Hè, net zoals in Oud-Noord, waar uh, heel veel huizen uh, opgewaardeerd worden... ...omdat er heel veel al achterstallig onderhoud uh, was... Uh, ...gebeurt er gewoon rare dingen. Zoals? Uh, nou, mensen kunnen weken hun uh, toilet niet gebruiken... ...krijgen een chemisch toiletje in de tuin, kunnen hun niet goed wassen... ...worden uh, gewoon leidingen weggesloopt... ...en er staat in één keer huiskamer vol met water... ...want het was per aan de een waterleiding. Uh, de kosten... Uh, de, de, de, de, ...die daarmee gepaard gaan... ...voor de bewoners... Uh, ...die worden pas acht, negen maanden later... ...uitbetaald door de KEI. Dus ja, vaak zijn het toch... ...mensen die... ...een uh, niet zo breed hebben... ...dus die moeten ervoor gaan schieten... En dan moeten ze acht maanden wachten op hun geld. Nou, dat klopt dan sowieso niet. Dat moet meteen geregeld worden. Zeker bij dit soort schades. Nou, dat gebeurt gewoon niet. Ik vind gewoon bij hele grote renovaties of achterstallig onderhoud. Daardoor heb je zo'n grote renovatie. Hoor je huis te verlaten. Want je hoort normaal naar het toilet te kunnen. Je hoort normaal je eigen te kunnen wachten. Oftewel, tijdelijk onderbrengen in een zonpark. Zoiets maakt niet uit. Maar in ieder geval dat je een goed bewoonbaar huis hebt. Kijk, momenteel die renovaties ja, heb je niet een bewoonbaar huis. Wat betekent met de huren? Want uh, je ja, hebt helemaal, huren, ja, je ja, hebt ja, helemaal ja, de hand ja. er niet meer in. De Kijk kan nu zeggen wat ze willen. Ja, nou, die willen gewoon er 97 hè. Uh, Hoeveel? Net uh, 97 Nou, dat houdt in als het Rijk volgend jaar gaat zeggen. Van wat die beslist over misverhogingen. Ja. als die zegt van uh, een verplichting van 5 omhoog. dan heb je een groot probleem in Zwantvoort. En in heel Nederland uiteindelijk. Want het, de Kei zal niet de enige zijn die dit uh, wil eigenlijk. He? Om al die huurgrenzen naar 98, 97 procent te brengen. Ja, wat je over financieel gesproken. Je ziet natuurlijk in de hele regio. En het is niet alleen de Kei. In de hele regio zitten uh, bouwverenigingen. Zoals de Kei. Gewoon financieel echt zwaar. Ja. Maar je kan niet zomaar verhogen. Want ik heb vanmorgen gelezen dat de, de norm voor dit jaar is 1,2 procent. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar je kan wel uh, tegen de, de huursubsidiegrenzen aangaan. Uh, mm -hmm. met, met, als ik mijn woning zou verlaten. Dat de keizer zegt, nou, gaan we gaan meteen optrekken naar 97%. Ja, dat nou, dat, dat houdt in uh, dat, de huurcidi, dat je net tegen de huurpsidigrens hmm. aanziet. Je bent altijd al, als huurbeer te, te alle tijden toch iets meer kwijt al. Hè, omdat je, hoe hoger de grens wordt, ja, ook, hè, ook hoe minder je eigenlijk krijgt. Ja. Dat is gewoon zo. Dus dat geldt toch echt 12, 13, 14, 15, misschien wel 20 euro uh, per maand. Diegene toch wel meer kwijt is aan zijn huur. Nou, ga je dat naar nou achter 97% brengen, dan krijg je een heel groot probleem. Als het Rijk beslist om, uh, je dat, dat ze een huursverhoging uh, moeten doorvoeren van 5%, want dan kom je op 102% uit en dan heb je geen recht meer op huurscidie. Nou, hoe gaat de Kij dat opvangen? Nou, dat is niet op te vangen. Als het, dat is een verplichting maar, dan. Je kunt dus nooit hoger dan die 100% komen, want nee. je, je, hebt, je hebt namelijk ook een, een, een manier van berekenen van een, een huur... Die, oh, die gaat elk die jaar gaat, ook omhoog. Ja, maar goed, die gaat naar meters, bruikbare meters. Ja. Hè, dat moet dan op 1,80 meter, 80, uh, dat in zo'n volle meter. Mm -hmm. Alles wat eronder zit, is, mag je niet meetellen. Heel veel <coughs> regeltjes voor. Gaat ook naar comfort van de woning. Is het dubbelglas, is het dit, is het dat, is het geïsoleerd. Dus ja, je, maar je, boven die 100% Wim, kun je nooit uitkomen. Ja. Dat, maar, dat, maar, dat maar, kan maar, maar, Wel als het Rijk zegt, 5%. Maar dat zal het rijk van nee, dit, dit is is een een de De situatie is daar niet naar. Het is een beetje een discussie ja. die gaat over de huur, uh, zoals het wordt, maar we moeten terugbrengen ja. naar de kei. Want wat ik eigenlijk hoor, ja, maar het is, is, is, niet, is niet alleen die vragen die jij gesteld hebt. Maar ik, er komt een heel bij. Ja. Klopt. Dat hoor ik eigenlijk uit je ja. verhaal. Ja. Ja. Maar nu groot. zit je hier namens de politiek. De huurdersvereniging van Zandvoert. Ja, die wordt ook niet serieus genomen. Het dat probleem. is toch de partij die dan zou moeten gaan protesteren en, en ja. actie gaan voeren. Ja, maar als je niet serieus wordt genomen. Door? Door de kei. Ja, Commissies worden niet serieus genomen. Niemand wordt serieus genomen. Ze gaan hun eigen gang. En dat moet nou eens keer stoppen. Dat staat ook in die, in die presentatieafspraken. En daar zal ik ook 5 juli mijn vraag over stellen. En Hoe dit komt wordt nou breed al die... gedragen door de politiek? Dat denk ik, neem ik toch aan van wel. Ik denk dat uh, elke politiek <laughs> ja. zich hier druk om maakt. Ja, absoluut. Dat, uh... Nou, ik kan me niet voorstellen dat er geen partij is die daar... Uh... Die het wel nee, goed blijft... vindt. Ja, die, die denkt van, van ach, man, nee. laat die zandvoortse maar, maar... Ja, maar uh, gaan. Nee, nee, nee, kan me niet voorstellen. De bottomline is eigenlijk dat je ze alleen maar kan houden aan hun prestatiecontract. Ja. ja. ja. Dus alle andere uh, dingen die jij noemt, uh, waarleidingen die afbreken, mensen die in huis... Ja, nee, maar goed. Dat is dus, fatsoensnorm, dus, ja. hè? daar kan je ze ook op aanspreken. Ja. Ja, maar Ze, ja, ja, ja, ze kunnen ja. ook zeggen van, nou meneer Paap, het is dus goed... Ja, maar fatsoensnorm nee, in de prestatieafspraken. Ja? Het, het gaat erom wat je als politiek kunt. Als politiek kun je inderdaad alleen maar met doen. Nou, maar dat het is logisch, goed. want ja. je hebt er geen zeggenschap in. Dus. Nou ja, dat, maar goed, dat is toch 80% van alle klachten. Hè, want je kan een prestatieafspraak zo lezen hè, dat de fatsoen, normen van de kei niet goed zijn. Ja, er staat ook over uh, commissies hè, in de prestatieafspraken. Ik ben benieuwd hoe dit 5 juli gaat verlopen. Ik ook. Ik heb nog één detailvraagje. Er staat in een van de vragen: uh, wat uh, is er aan de hand met de hoed van uh, Bouwers Pellets? Wat, wat is er met de hoed bedoeld? Dat is van uh, Jerry. Ja. ja, nou ik denk uh, het bovenstuk van bouwers, dat dat ja. verhuurd wordt. Bouwspellers? Weet ik niet. Is dat van de Kei? Ja. ja. ja. Wat er bovenop het dak staat, dat penthouse. Dat ja. vroeger het ah, restaurant ja. was. Ja. Ze kunnen de beter, uh, hui, de kei kan beter huizen gaan kopen als ze het toch gaan kopen. Hè, en dat doorschuiven naar de sociale sector. Maar ze hebben dus die penthouses, restaurant vuur, gekocht. Uh, die verhuren ze? Ja, die verhuren ze oh, voor vakantiewoningen. Voor wie? Voor de directeur? Ja, ja, wie zal het zeggen? Ik zal een vraag aan haar. Of zij daar woont. Nee, nee, dat is gekheid. Nee, dat, dat, dat. Maar het is geen sociale woningbouw daar op bedacht. dak? Nee, nee, nee, dat is maar waar. Nee. Het is gewoon een strategische aankoop geweest. En, uh, ja, een verkeerde, ja. verkeerde aankoop hier. Ja. Het is een ja, strategische aankoop. Zolang ze geen, passagier, wel... geen passagiers hebben kopen... Dan... Nee, maar ze kopen wel uh, dure appartementen van ons geld. Maar misschien, misschien doen ze dat om daar weer geld mee te genereren. om de in die woningbouw te stoppen. Nou, dat denk ik niet. Nee? Eh, in de tijd, in de ja, tijd heeft. Was dat maar waar? In 2003, meen ik, of 2004. heeft de EMM geprobeerd eh, woningen te verkopen. Ja. He, dus aan de ja, huurders. Ja. En ja, dat heette toen nog. het 10 miljoen plan. Ja, ah, ja, dat is Zeventien. helaas jammerlijk mislukt. 17 ja, toch was het? Nee, nou, ja, 10 ja, we we, we kijken nu op ja. een miljoentje. 17 ja. ja. ja. ja. miljoen. We <coughs> kijken nu op een miljoen, ga verder. Nou, dus. Het gaat er in ieder <coughs> geval om dat uh, dat niet helemaal gelukt is. Omdat gewoon veel huurders. Uh, ja, die niet, niet in de financiële betalen, situatie waren om te kunnen kopen. Uh -huh. En er is her en der wel wat verkocht. Zelfs uh, flats op de Keesomstraat en dergelijke. Lorenstraat, ja. Lorenstraat. Zij niet naar deze, Daar zijn. Ik geloof dat dat nog steeds wel doorgaat. Ja. Maar ja, of dat genoeg financiën genereert. om weer de renovatie ja. van de woningen die eraan toe zijn te doen. Ja, nou, een reno een renovatie of achterstallig onderhoud, zijn ze, dat is een verplichting uh, van een sociale huursector. Die horen dat gewoon te doen. En dat gebeurt gewoon uh, nu dan in, in, in een bepaalde mate dat je zin, uh, denkt van, nou, moet het nou zo? Hè, mensen, sommige mensen zijn een zenuwinzinking uh, nabij, omdat het zo gigantisch uit de hand loopt. Nou, nou Ik ja. denk wel eens met Weemoed terug aan Ari Kerkman, juist, senior, juist, ja, de oude Ja, ja. De opzichten van de EMM. En die had het onder de controle. De vroeger EMM EMM. Ja, ja, toen was het ook echt Zandvoort. Hè? Ja. En misschien komt het nog eens een keer terug. Wie weet, ik hoop het. Bij ik wens jaren. jullie erg veel strijd op 5 juli. En in belang Dankjewel. van de gemeente Zandvoort, vraag door. Jawel, de, de presentatieafspraken komen ook nog in een commissievergadering eind augustus september. Oké. Okay. We horen verder. Bedankt voor jullie komst en uitleg. Dankjewel. Hey, hey, hey. Kom! Als u niet meer, nee, nee, nee, nee, nee, van de dak kan. Als niet meer, kom van de dak kan. Dat was de laatste keer. De Janne Jansen zijn vrouwen was een korderseres, maar bij gebrek het touwen komt het nog het bordes. Het eten werd dood, en Janne Jansen werd eent en in de straat. En dat is wel nodig, want afgelopen zondag, geachte luisteraars. en we hebben het allemaal bijna dagelijks in de krant kunnen volgen. was er een vliegtuig hier boven Haarlem en omgeving. die zowat op het dak stond. Zo laag ging die, dat mensen die raakten van in paniek. en die dachten. dit wordt een noodlanding, eh, omdat hij een aanvaring had met een Canadese gans. Nou, misschien wel meer Canadese ganzen. En eh, ja, dat is toch een beetje een schrik-effect. Uh, zeker als je vliegangst hebt om zo'n vliegtuig vlak boven je dak te hebben. En dan zie je daar een piloot in zitten. En die is waarschijnlijk heel hard aan het werk om met één motor nog terug te komen op Schiphol. Lozing van kerosine, olie en dergelijke. Mag dat? Kan dat? En wat zou er kunnen gebeuren? We hebben aan tafel hier Patrick, Patrick Verhey. Hij is piloot van de KLM. En uh, Patrick, heb jij ooit wel eens een gans in je motor gehad? Hij ziet er nog heel jong uit, Patrick. Goedemorgen. Dag, goedemorgen Pieter. Dag, goedemorgen. Uh, en de uh, daadwerkelijke gans de motor heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb wel daadwerkelijk een, uh, een keer wel een ervaring ook uh, gehad. Een musje? Nee, het waren wel uh, meerdere, meerdere vogels in de buurt van uh, Bergen in Noorwegen. Uh, gelukkig uh, bleef de motor het doen. Soms is het ook door de, door de luchtcirculatie dat ze helemaal uit hun balans uh, raken. En op die manier dan nog alsnog... Uh, uh, ja, doodvallen zeg maar, op, het, uh, op het vlieg, uh, op, op de landings- of startbaan. Dus uh, zodoende uh, heb ik het wel meegemaakt en gelukkig nog nooit meegemaakt dat daadwerkelijk de motor ook uitvalt. Wat voor opleiding hebben jullie voor je? Je staat, je staat op de landingsbaan of de startbaan. Ja. En, en wat dan? Krijg je dan een signaaltje van er zijn gans in aantocht? Uh, nou, dat is zeg maar uh, continu. zijn er daadwerkelijk uh, mensen in de weer om een ...daadwerkelijk op het uh, luchthaventerrein... ...om uh, vogels die daar uh, zijn te verjagen. Want u begrijpt zelf wel van als daar een vogel uh, ligt... ...dan kan het goed zijn dat hij tien seconden later gaat vliegen... ...en daadwerkelijk in het pad komt waar de vliegtuigen ook uh, daadwerkelijk vliegen. Uh, wij geven dat zelf ook door uh, aan de luchtverkeersleiding... ...als wij daadwerkelijk zien dat er vogels uh, zijn... ...of daadwerkelijk vogels uh, rondvliegen. En uh, daarbij is het wel aan de vliegers ook... Uh, om daar ook uh, te alle tijden mee rekening te houden. Neemt niet weg dat... Je weet zelf natuurlijk dat zo'n startbaan bijna over drie kilometer afstand. Dus een vogeltje in de verte lijkt wel heel klein. Maar zodra je daadwerkelijk die stad maakt... Ben je binnen een minuut, sta je daadwerkelijk op die positie. En dan uh, kan je dat natuurlijk niet op anticiperen. Want dan is het gewoon... Uh, dus gassen uh, en omhoog. Ja, gassen en omhoog. Ja. Als je... En dat is een, een luchtvaartterm V1, V2. Als je V1 ja. gepasseerd bent, dus de snelheid waar je niet meer mag afbreken, Precies. moet je door. Ja. Vervolgens komen er uh, een, een zwermgans in een van de motoren, die, die schait ermee uit. <coughs> dat is de procedure dat je klimt. Ja. En gewoon netjes het circuit ingaan. Ja, nou, het is, uh, als ik het even. Uh, Leg eens ja, mag, het Nederlands mag, uit. Nou, dat probeer ik even gewoon uh, zo, uh, zo, uh, met zo Nederlands mogelijk uit te leggen. Ik ja, uh, ja. zal ik proberen om niet... Uh, Geen technische termen. technische termen als vev, die, die VEV wel, te, ja. te gebruiken. Jij gaat omhoog. Wij worden te alle tijden, vanaf het moment dat wij uh, geselecteerd worden door KLM... Uh, ...worden we drie maanden getraind om dus daadwerkelijk zulke uh, procedures... ...zoals bijvoorbeeld met het mm. uitvallen van de motor tijdens de start... Uh, of tijdens de take-off, -tijdens, tijdens, uh, tijdens de rol, de zeg maar, tijdens de rol uh, op te vangen. Uh, op te vangen wil ik zeggen, zie van, nou, hoe, hoe zorgen we ervoor dat de situatie niet verslechtert of niet verergert? Want ja, je wil het alle tijden gewoon dat eigenlijk die twee motoren het blijven doen. Maar als het toch door externe factoren, neem bijvoorbeeld een, een, een gans... maar het kan ook goed zijn dat de motor gewoon uh, misschien uh, stuk gaat... Uh, wil je daadwerkelijk nog wel kunnen blijven vliegen op een veilige manier. Nou, daar zijn ook daadwerkelijk die vliegtuigen op gecertificeerd... Mm -hmm. Dat ze daadwerkelijk ook op één motor kunnen vliegen. In het geval van een 737. Bij een geval van een 737 heb je vier motoren. maar kunnen er zelfs twee of drie eigenlijk uitvallen. Ja, gelukkig gebeurt dat nooit. Behalve het is één keer gebeurd. Ja, ik weet het. Maar dat is weer een ander verhaal. Ander verhaal. Dat hebben we laatst de hele tijd weegemaakt. Ja, we gaan, gaan nog even terug hier. We, we gaan dit verhaal even blijven uh, hanteer. En wat dan de, pro, de afspraak is. Zoals wij die geleerd hebben. En zoals elke piloot bij Kalen dat geleerd heeft. Is als je nog niet zo snel gaat op de startbaan. Is het nog veilig genoeg om te stoppen. Nu is berekend dat vanaf een bepaalde snelheid het veiliger is om door te gaan vliegen... dan daadwerkelijk te gaan stoppen. Ja. Wat daar de redenen van zijn, wil ik even achterwege laten. Uh, op het moment dat je, dat, dat je daadwerkelijk die snelheid gepasseerd bent... en je staat nog op de grond of je zit net in de lucht... en je krijgt dus een motorstoring, zijn wij zeer goed in staat... omdat wij daar drie maanden op getraind worden... om dat vliegtuig onder controle te houden. En wat dan de eerste, uh, eerste uh, afspraak is is... Uh, zorg ervoor dat je blijft vliegen. Je gaat naar een Lijkt veilige hoogte vliegen. Lijkt me logisch. Met, nou, het controle van het vliegtuig. Wat is een veilige hoogte? Want er wordt niet gezegd vlak boven de daken. Nou, dat uh... is niet de veilige hoogte die wij hanteren. Het is iets van onze afspraak, uh, SIS. En dat... Uh, ja, ik, wil niet, ik kan niet. Uh, uh, aangeven waarom de Air Marok uh, of Royal Air Marok dat niet uh, zo gehanteerd heeft, is uh, 2000 voet noem maar dat en dat is onder bij de 600 meter. En Marokko zat het lager, het vliegtuig van Marokko? Ja, ik heb vernomen dat uh, Royal Air Marokko rond tussen de 500 en 700 voet Ja, geschat is 700. Ja, ja. En dat is hoeveel meter? Dus ongeveer uh, 200 meter. Dus laag. Ja, ja, het is wel voor de, laat uh, ik <coughs> het andersom te zeggen, voor zo'n vliegtuig is het, uh, is het laag. Want als je op de grond staat, dan heb je daadwerkelijk een soort. Uh, vliegrichting waar je opgaat. En die vliegrichting is er rekening mee gehouden dat het te alle tijden gewoon uh, ja, vrij is van, van overig verkeer, vrij is van, van, uh, van, van bebouwing en dergelijke. En wat dan de afspraak is, zoals wij die hanteren, is van uh, je gaat eerst van je recht, toe recht uh, rechtdoor vliegen. Je klimt naar een hoogte van ongeveer 700 meter. En je gaat uh, zo spoedig mogelijk zorg dragen dat die motor daadwerkelijk gaat stoppen met of branden of dat, daadwerkelijk, dat er nog meer schade kan ontsteken... als wij spreken een vuur is in die motor. Uh, dat zijn, als het ware, in eerste instantie acties die wij als uh, vliegers doen. Op het moment dat we daadwerkelijk die veilige hoogte hebben... van bij de 700 meter... en we hebben gewoon eindelijk tijd om weer daadwerkelijk uh, uh, na te denken... want we hebben de volledige controle over het vliegtuig... dan gaan wij in overleg met uh, lucht, de, de, de luchtverkeersleiding... Uh, gaan wij een plan maken en zeggen van... nou. Uh, wij willen graag terugkeren. Zeker in het geval omdat we maar twee motoren hebben. Want je wil eigenlijk hmm. niet met één motor lang vliegen. Hij, hij kan dat prima. Maar ja, als één motor uitvalt kan er misschien niet twee uitvallen. Dus je wil wel in de buurt blijven van Schiphol. En zoals wij daadwerkelijk ook daadwerkelijk oefenen in een simulator. Gelukkig gebeurt het niet al te vaak. Uh, gaan wij... Uh, in, in overleg met de verkeersleiding gaan we bij spreken richting de zee. Gaan wij hoogte winnen. Gaan wij daadwerkelijk de passagiers weer voorbereiden dat wij terugkeren. Informeren wij daadwerkelijk ook de, de, de cabine. En dan uh, gaan wij in, uh, weer terugkeren op een, uh, een vliegvatschiprol. Uh, maar je gaat niet laag over grote steden als Haarlem, Amsterdam? Nou, het is... Het is uh, de veilige hoogte wat ik aangeef is 700 meter. En wij, wij kunnen gewoon op 700 meter hoogte kunnen wij prima over steden heen vliegen. Dat is, uh, okay. dat is ja, geen dus... punt. Maar neem niet weg dat de luchtverkeersleiding Nederland daadwerkelijk ook rekening houdt met bebouwing. En die bebouwing, die, die kunnen wij eigenlijk niet zien. Dat is, dat is voor, ons, voor ons gaat het een snel. Je ongeveer met een kilometer 400, 500. Dus uh, je hebt sowieso een... Uh, dat je eigenlijk een manuever te kijken... Uh, natuurlijk, als alles uh, rustig is, dan weet je wat waar alle steden zijn. Maar nu zit hij vanuit geredeneerd vanuit ik als Kalen vliegen op Schiphol en dan weet ik precies waar alle bebouwingen mm. zitten. Maar je moet wel voorstellen dat iemand uh, dat als ik zeg maar, op een ander vlieg, verkeersvliegveld uh, ben, dat ik niet weet waar de bebouwing zit. Nee. Dus daarom doe ik een overleg met de luchtverkeersleiding, uh, met zeg maar, de toren, zeg maar, uh, Zal hij zorg dragen dat je daadwerkelijk ook afstand houdt van die bebouwing ja, op een veilige hoogte. Dus, dus zou je eigenlijk in het kader van uh, MROC. Door moet klimmen naar die veilige hoogte. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Want um, dus, ik heb hier die kruikel ja. aangetekend die ze vroegen. Ja, die, die, ik ik hem. En ja. dat Bo komt niet overeen met wat, wat jullie als klm piloten nee. hebben geleerd. Wat ik me afvraag. Je bent met z'n tweeën. Ja. Is daar niet een beetje miscommunicatie in de cockpit gebeurd? Want anders doe je dat niet. Een scherpe bocht naar trekken met één ja, laat, laat, laat ik het andersom zeggen. Ik weet niet wat. Uh, wellicht hebben, heeft de bemanning een gegronde reden gehad. ...belicht door afspraken die zij weer met hun eigen luchtvermaatschappij nee. hebben gemaakt... ...om zo een procedure te hanteren van zodra dit voorvalt... zijn we meteen een bocht naar rechts maken... En, uh, ...en op zulke hoogte gaan vliegen. Maar zoals wij met de KLM doen, uh, is er, zal er nooit uh, een misverstand ontstaan... ...want zowel uh, elke vlieger van de KLM weet wat de procedure is voor elk vliegveld... ...en die verschilt nog per vliegveld. Maar op Schiphol is het zo, je gaat eerst recht, rechtdoor vliegen tot een veilige hoogte van minimaal 2000 voet... Dat, en dan uh, ga je, daarna ga je pas in overleg met, met z'n tweeën ga je beslissen wat de volgende stappen worden. Dat begrijp ik. Ja. Uh, ik heb daar nog wel één vraag over. Ik uh, kom ook uit de luchtvaart. Ja. Nu ben je met z'n tweeën. Vroeger had je een BWK. Wat is dat? Een boordwerkdaggrunde. Ja. Zeg het dan. En in, uh, in de tijd dat ik dat was, zat er een eerste vlieger en die zei... Jullie hebben het probleem, ik vlieg het vliegtuig. Ja. Nu moet je zelf vliegen en het probleem ja. ook oplossen. Ja. Legt dat veel druk op die mensen... Uh, ja en nee. Het is wel zo dat uh, de automatisering heeft wel altijd bij bijgedragen dat uh, de systemen uh, zelfstandiger geworden zijn. Mm -hmm. Dus je kan als het ware beter sturen van wat het systeem moet doen. Uh, daarbij hebben we dan altijd een strikte scheiding, in zeker in zulke situaties, van een piloot die vliegt. Dat kan de captain zijn, maar dat kan ook de co-piloot zijn. Ja. En een pilot die niet vliegt. En die daadwerkelijk uh, aan de gang gaat om de systemen te resetten. Of zo te maken dat het veilig blijft om te blijven vliegen. Okay. En daarin blijf je continu uh, wisselwerking houden. Zowel tussen de piloot die vliegt als de piloot die niet vliegt. Mm -hmm. Van wat de status is van het probleem. Dus uh, een, bijvoorbeeld een voorbeeld. Uh, dit is bijvoorbeeld nou een voogaanvaring geweest. Uh, die motor doet het niet meer. Die piloot die vliegt. Die is heel druk bezig om het vliegtuig... Onder controle te houden. Want ik kan je wel voorstellen: normaal zitten zeg maar, de ene motor die geeft nog vol vermogen, de andere niet. Dus hij zwengt naar links of naar rechts, afhankelijk van welke motor het is. En dan moet je als het ware met je, je, je trimsysteem je, je trim en je en je, je rudder. Maar dat is als het ware je staatsvlak. Je richtingsdoor op je staatsvlak. Probeer hem onder controle ja. te houden. Dat je weer mooi recht door wil vliegen en je ook niet daadwerkelijk gaat rollen. Dat is, dat... Even tussen de laatste ja. vraag: kerosine en olie losing. Oh. Ja, dat is, er staat uh, vandaag in de krant, Harlem uh, is besmeurd met kerosine en olie. Nou, de, la, laat ik het andersom zeggen. Van, ik, ik, ik weet niet wat de status is uh, van uh, wat de schade is geweest na die vogelaanvaring. Dus het kan goed zijn dat door de schade van bijvoorbeeld uh, brandstofkleppen of hydraulische leidingen... ...dat werkelijk uh, uh, brandstof of hydraulische olie is gelekt. Of in, het, ja, in, de, in, het, in de atmosfeer is terechtgekomen. Ik weet wel 100% zeker dat uh, wij geen lozingssysteem hebben om brandstof te lozen. Daar is, ons, uh, daar is de 737 niet, niet meer uitgerust. Nee. Dus je gaat niet naar de zee toe om de kerosine eruit nee, te halen? Nee, dat, dat kan niet bij een 737, waar we niet over spreken. Ja. Uh, het is wel zo namelijk, dat, is, dat hoort bij diezelfde procedures. Van uh, eerst uh, rechtdoor vliegen naar een veilige hoogte van 2000 uh, voet, oftewel 700 meter... Dat je uh, een van die afspraken is dat werkelijk uh, die motor uit te zetten. Ja. En dat doe je ook door middel van kleppen, brandstofkleppen dicht te zetten. Mm. En hydraulische leidingen dicht te zetten. Okay. Het rest het restolie en benzine gaat wel de uh, En dat is toevallig op die boot gekomen denk ik. Ja. Dat ik kom er weer is. een beetje gerustgesteld. Nou, ik hoop het. En uh, <laughs> ik stap weer graag bij je in. Nou, dankjewel. Ondanks uh, mijn vliegangst. Ja, nou, niet hebben hoor. Nou, bedankt voor je toelichting. Ja, Patrick, bedankt. We leven het, het ritme van Zandvoort. Ook op internet. internet. www.cfm-zandvoort.nl. Die zon die gaat stijgen en dat uh, ja, daar zitten hier twee dames voor me uh, van de GGD Wilma Kok en van de gemeente Zandvoort Monique Schraven. Want uh, verstandig zonnen is wel belangrijk, heel belangrijk. Het bepaalt je toekomstige gezondheid, geloof ik. Uh, als je het verstandig doet, dan. U hoort nu Monique, uh, Wilma, sorry. <laughs> als je verstandig zon, dan heb je inderdaad later daar niet zo heel veel last van. Maar, is, is niet een beetje mode, want we willen allemaal zo graag bruin worden, want het is een teken van gezondheid, dat je gezond bent. Bruin worden. Ja, dat klopt, maar uh, dat kan je op een, een hele gefaseerde manier doen, dat je verstandig gaat zonnen. En, uh, maar je kan, tegenwoordig heb je dan ook al zelfbruinende lotions, ook die kan je gebruiken. En, ja, maar als je op de douche gaat staan, word je weer wit. Nee, hoor, zo, zo snel uh, was je dat er niet af. Oh, het is intrekkende crème. Ja, okay. Goed, uh, zijn wij ongezonde zonnes? Um, het is wel zo dat uh, het aantal uh, mensen die huidkanker krijgen per jaar toeneemt. Dus in die zin zou je kunnen denken van, uh, dat wij ongezonde zonnen zijn. En, uh, maar goed, um, het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat je bewust bent met, uh, als je naar buiten gaat. Uh, dat je gewoon leert weten wat de risico's zijn. En dat je daarop... Uh, anticipeer dat je gewoon jezelf heel goed insmeert en beschermt tegen de zon. Hoe zie ik dat ik huidkanker heb? Hoe zie je dat? Uh, nou, je hebt heel veel verschillende soorten huidkanker. En, um, ja, er zijn uh, bijvoorbeeld um, fratjes of sproetjes. Als die gaan veranderen dan, uh, dan zou huidkanker kunnen zijn. Um, als je ineens plekjes krijgt die niet weggaat op je huid. Uh, dat zou ook huidkanker kunnen zijn. Maar vaak gebeurt het pas op latere leeftijd. Maar de oorsprong daarvan vindt eigenlijk plaats doordat uh, met name kinderen op jongere leeftijd dan veelvuldig verbrand zijn. En dat heeft gevolg voor op latere leeftijd dat je dan huidkanker zou kunnen ontwikkelen. Ja, en dat is dodelijk af en toe, huidkanker. Nou, dat is een heel, een heel gelukkig is, maar een heel klein percentage van de soorten huidkanker is dodelijk. Dan praat je over de melanomen en die zijn dan... Uh, als dat in een vergevorderd stadium is, dat ze uitgezaaid zijn en het is niet op tijd uh, behandeld, dan zou dat eventueel dodelijk kunnen zijn. Gelukkig is het grootste aantal van de huidkanker uh, is eigenlijk uh, niet zo uh, dodelijk. Of tenminste, dat, is, dat valt in ieder geval heel goed te behandelen. Gewoon wegsnijden. Zo is uh, het heel, heel erg rigoureus. Ja, dat is bij mij gebeurd. Oh. Ja. Goed, um, maar het is, begint er... bij de kinderen met de kinderen insmeren. Wat is de voorlichting nu aan de scholen en de kinderen van Zandvoort? Ik ga naar Monique toe. Uh, misschien is het even goed om is die mooie foto. Uh, om even terug te gaan. Waarom de gemeente... In de microfoon, Monique, iets harder. Ja. Misschien is het even goed om terug te gaan uh, naar uh, waarom de gemeente uh, deze campagne uh, start. Ja. Um, ik wil dan ook even graag het kader schetsen. De gemeente die heeft een taak in het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. Dat is een wettelijke taak. En die taak, het is een beetje een technisch verhaal, maar die taak is vastgelegd in de wet publieke gezondheid. Die wet die zegt ook dat elke gemeente elke vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid moet schrijven. ...waarin de gemeente aangeeft wat zij eigenlijk in die vier jaar tijd gaat doen... ...om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen. En op welke onderwerpen zij zich daarbij dan ook richt. Um... Belangrijk daarvoor zijn natuurlijk epidemiologische onderzoeken... naar de gezondheidssituatie van de bevolking. Nou, wat kan de gemeente daarvoor gebruiken? Dat zijn natuurlijk onderzoeken die landelijk door allerlei kennisinstituten uitgevoerd worden. Maar dat zijn ook onderzoeken die regionaal door de GGD Kennemerland worden uitgevoerd. Die vormen wel de basis voor de inhoud van zo'n nota. Nou, belangrijk is in ieder geval daarbij wat ook het Rijk aangeeft... Het Rijk die geeft in ieder geval aan dat de gemeente aandacht moet besteden aan schadelijk alcoholgebruik, aan overgewicht. Um, dat doen wij als gemeente ook. Maar daarnaast heeft de gemeente natuurlijk ruimte om. Uh, ja, eigen invulling aan zo'n nota te geven, ook op basis mm -hmm. van, uh, van onderzoeken. Nou, maar nu is het onderwerp verstandig zonnen. Nu is het onderwerp verstandig zonnen en dat maakt onderdeel uit van die nota lokaal gezondheid. Uh, Snap ik. Gezond, ja. Maar wat doet de gemeente dan aan het onderwerp verstandig zonnen? Nou, de gemeente die voert uh, zelf geen preventieactiviteiten uit, maar maakt daar gebruik van allerlei uh, ja, instellingen, organisaties, gezondheidswerkers die dat namelijk wel doen, zoals de GGD. Dus wij hebben uh, zeg maar ook op basis van uh, onderzoek en signalen van het kankerfonds, namelijk dat het aantal uh, huidgevallen, uh, <coughs> gevallen van huidkanker uh, toeneemt, gevraagd aan uh, de GGD om voor ons een campagne te ontwikkelen. Financieel? Ja, dus wij ondersteunen ook uh, die campagne uh, financieel. Maar wat gaan jullie dan doen in deze campagne? We zijn al heel erg druk gestart met de campagne. Nu zijn Wilma Kok nu? Ja, de GGD heeft contact gezocht met het KWF. Koninklijke Wilhelminefonds. Ja, precies, Wilhelminefonds. En zij hebben ook elk jaar ook een campagne over verstandig zonnen. En dat heeft ertoe geleid dat zij de stadactiviteit van hun campagne... ...die heeft plaatsgevonden in Zandvoort op een basisschool, de Oranje Nassau-school. Ja. En uh, daarbij was een optreden van uh, Dirk Schelen. En Dirk Schelen is wel een bekende acteur die om, met name onder de kinderen is die heel bekend. En die heeft speciaal voor het KWF een insmeerlied geschreven. En um, op dat insmeerliedje... Uh, ...is dus de bedoeling dat kinderen op een leuke manier zich blijven herinneren... Van dat, uh, ...dat het belangrijk is dat je moet insmeren. Nou, dat is ongeveer, die stadactiviteit heeft plaatsgevonden in april. En um, daarbij zijn ook uh, lesbrieven overhandigd aan de directeur van de school. Uh, die lesbrieven zijn ontwikkeld door het KWF... En Um, er zijn specifieke lesbrieven voor zowel de onderbouw, middenbouw als bovenbouw. En daarin staan testjes en vragen en een quiz en spelletjes... waarbij leerlingen dan bewust worden van waarom je verstandig zou moeten zonnen. Ik, ik vind het aardig dat je zegt de, de instructie op kinderen, lesmethodes en dergelijke... maar een kind van twee, drie jaar is het toch een verantwoording van die ouders. Ja, dat klopt. ze niet op het midden van de dag van 12 tot 3 in de zon gaan liggen bakken... Ja. En die kinderen maar laten spelen zonder er in te smeren. Nee, dat daar heeft gelijk. Dan moet je toch recht op de ouders. Ja. Dat, is, uh, dat is ook inderdaad een van de doelgroepen waar wij ons ook op richten. Maar wij zijn de campagne gestart met de doelgroep alle basisschoolleerlingen. En uh, we hebben ook in de afgelopen weken, heeft de GGD, twee medewerkers van de GGD, hebben ook aan alle groepen op de basisschool hier in Zandvoort lesgegeven aan alle groepen over verstandig zonnen. Maar uh, daarmee uh, eindigt eigenlijk de campagne niet. Wij gaan... Uh ook nog bijvoorbeeld um, uh, langs het strand met, um, we hebben ook een, namelijk een wedstrijd uitgeschreven onder de basisschoolleerlingen van God bedenk nou een leuke slogan of een zin uh, wat, uh, waar deze campagne goed naar voren komt, en die slogan die komt op een uh, frisbee, wordt die uh, gedrukt, en samen uh, en deze frisbees worden samen met een informatiefolder van het KWF, waarin allerlei tips en adviezen staan hoe je verstandig kan zonne worden uitgedeeld onder andere aan strandbezoekers en we gaan ook nog kijken van uh, wanneer hier in Zandvoort bijvoorbeeld je zou kunnen denken aan de zomermarkt om ook op zulke soort uh, dagdelen aanwezig te zijn om uh, de bezoekers of de inwoners ook te informeren over hoe ze verstandig kunnen zonnen. Nou, uh, nu, nu heb je vaak de vraag van uh, we weten allemaal tussen 12 en 3 moet je eigenlijk niet in de zon zitten. Nee. Uh, maar dan krijg je de opmerking, ja, maar ik heb me ingesmeerd met factor 80. Ja. 28 heb ik hier. Nou, 28. Is dat nou waar of niet? Uh, het, de, de mate waarin je verbrandt hangt heel erg af van inderdaad hoe sterk is de zonkracht. Nou, de zonkracht is inderdaad het sterkst tussen 12 en 3. Maar het hangt ook af van wat voor soort huidtype je hebt. Als je een hele lichte huid hebt en... Bijvoorbeeld een beetje gaas proeten. Dan heb je huidtype 1, zoals we dat noemen. Dan heb je meer kans dat je verbrandt dan dat je bijvoorbeeld huidtype 6 hebt. Je hebt namelijk zes soorten huidtypes. Nou, hoe weten wij dat als inwoners? Uh, Moet ik naar de dokter toe vragen wat voor huidtype ik heb? Nou, kijk, volgens mij kan je ook op de site van het... Uh, Koningin Wilhelmina Fonds kijken. Ja. En daar kan je volgens mij een testje doen om uh, je huidtype te bepalen. Ja, klopt. En kijk, de, de huidtype is bijvoorbeeld, er zijn alle negroïne mensen. Die hebben natuurlijk een hele donkere huid. En die, die kunnen ook verbranden? Die, die kunnen verbranden, maar het risico is eigenlijk heel minimaal. Okay. En het is wel zo van, als je je insmeert met een hoge factor... ...het beschermt dan uh, langer, naarmate de factor hoger is... ...dan dat je een factor 5 of 10 gebruikt. Maar ik word niet bruin dan? Je, dat is een vergissing wat mensen ja, vaak denken. Ja, dan vraag ik het. Je wordt even goed bruin. De mate, hoe intensief bruin je wordt, dat is eigenlijk een beetje ja, bepaald in je genen. Uh, het gaat wat langzamer, maar je zal er niet minder bruin om worden. Kijk, dat is toch belangrijk. Ja, dus uh, het zal alleen wat uh, langzamer gaan. Maar we komen weer terug op de voorlichting, ja, op de voorlichting want uh, nu wordt het op, op de basisscholen gedaan hè, en uh, je verwacht dan dat uh, de jeugd dat gaat doen, neem ik aan, maar het, ook, het, ook het gaan uitbreiden naar, uh, naar hun ouders, naar hun vriendjes, naar hun, uh, hun kennissen, is dat, is dat een beetje te verwachten? Of denken ze van nou, kul, ik, uh, ik smeer me lekker één keer in en klaar? Nou, je hoopt natuurlijk dat het een, een soort gewoonte wordt. Dat mm -hmm. ze zich bewust van worden dat je gewoon elke twee uur moet insmeren. Twee uur? Elk, eigenlijk zou je elke twee uur moet je opnieuw insmeren. En als je het eens dus één gaat is meteen daarna weer. Dan, precies. Dan is het is belangrijk dat je dan. Ja, je, je spoelt het weer af, hè? Deels speel je het weer af. Of als je je afdroogt, dan. Uh, dan is het wel weer belangrijk dat je opnieuw insmeert. Kijk, je hoopt natuurlijk doordat je die lessen geeft op de basisschool. Kijk, leerlingen nemen informatie mee naar huis. Mm -hmm. En dan hoop je dat het natuurlijk ook onder de aandacht komt van hun ouders. En dus in die zin komt indirect ook de informatie wel bij hun ouders. Maar we hebben natuurlijk nog meer activiteiten op, uh, op de rit staan. Zoals? Nou wat ik al zei van dat je bijvoorbeeld uh, als het een beetje mee zit dan zijn we over twee weken hebben we een activiteit op het strand. Dan uh, komt het KWF met een soort insmeerteam. en uh, dat zijn een soort acteurs die op uh, ludieke wijze een beetje de strandbezoekers attenderen op het belang van veilig of verstandig zonne. En uh, dan gaan wij ook inderdaad die informatie uitdelen aan de strandbezoekers. En zo willen we nog wel ja, wat meer activiteiten bedenken. Ik ga even weer terug naar uh, Monique Zaven van de gemeente Zandvoort. Um, een heel belangrijk onderwerp dit. Een volledige ondersteuning van de gemeente. Ook uh, met financiën neem ik aan. Menskracht. Uh, om deze actie te ondersteunen. Ja. Wat doe u nog meer voor uh, deze actie als gemeente Zandvoort? Um, dat, um, in eerste instantie richten we ons maar even op, uh, op deze uh, campagne. En uh, wat we in ieder geval wel uh, belangrijk vinden is dat we ons focussen op kinderen en op ouders en verzorgers. Want uh, dat heeft natuurlijk te maken met jong geleerd is oud gedaan. Je wil voorkomen dat, kinder, uh, dat de kinderhuid uh, verbrandt en dat ouders zich bewust zijn ook van de risico's. Dus vandaar dat we niet alleen op scholen, maar ook informatie verspreiden via de strandpaviljoens, via het VVV, via de bibliotheek. Dus op verschillende uh, ja, plekken in Zandvoort is en, informatie. En in over... diverse talen, want we hebben hier ook veel buitenlandse toeristen. Ja, nou, ik, de campagne richt zich wel in eerste instantie op uh, de inwoners uh, van Zandvoort. Um, uh, met het, uh, zeg maar het informeren van scholen, het bereiken van kinderen hebben we natuurlijk al een hele belangrijke doel.